Krijg je van Danny Vos. Ja, Goedemorgen, je kunt zien of je gegevens online zijn gezet... na de grote hack bij Odido. Gisteren hebben de hackers het eerste deel van die persoonsgegevens gepubliceerd. Dat deden ze omdat Odido de hackers niet wil betalen. Veel mensen begrijpen dat, horen we bij Hart van Nederland. Als je dat gaat geven, dan is het de volgende keer nog erger. Je kan het portemonnee wat trekken, maar het kan ook zijn... dat ze daarna alsnog die data gaan, uh, gaan verkopen, dus dat weet je niet. Ja, op de website van haveibeampound.com kun je nu zien... of jouw e-mailadres tussen de gelekte gegevens zit. Flinke zorgen zijn er bij de politie over drie tieners die vermist zijn. Het gaat om twee meisjes en een jongen. Woensdagavond zijn ze voor het laatst gezien in het Brabantse dorp Sleewijk. Waarschijnlijk zijn ze toen lopend ergens heen gegaan. Politie spreekt van een urgente vermissing. In Amerika is Hillary Clinton gisteravond verhoord... over de banden met zedencrimineel Jeffrey Epstein. Zes uur lang werd ze ondervraagd... en zij herhaalde dat ze Epstein nooit heeft ontmoet. Ik weet niet hoeveel keer ik had to say, dat ik Jeffrey Epstein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 Vandaag is haar man, Bill Clinton, aan de beurt. Hij kende Epstein wel, want er gaan namelijk foto's van hen samen rond. De voetbal AZ staat in de achtste finale van de Conference League. Club speelde gisteravond tegen FC Noah uit Armenië. Het werd een 0 voor AZ. En dat mocht wel even gevierd worden, vond ook de trainer van AZ. Er liggen stukjes uh, frikandel en uh, een En Heb ik die genomen en een colaatje heb ik genomen. Nou, zo komt dat bij uh, Zico. AZ weet het Later vandaag tegen wie ze spelen in de achtste finale... want vanmiddag wordt er geloofd. Het weer nog van Weerplaats. Vanmorgen droog, nog wat zon ook. Vanmiddag grijs en regenachtig. Het wordt 12 tot 17 graden. Vier op de A4 naar Rotterdam. Tussen Ipenburg en Rijswijk. Drie kilometer en een kwartier vertraging. En de A15 naar Ridderkerk. Tussen Papendrecht en de Noordtunnel. Twee kilometer, ook daar een kwartier. Yeah. Ja, goedemorgen. We zagen op het dark web dat je wakker bent. Maak er een hele mooie dag van. John's Blue komt eraan naar Kensington. The is thee.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 Danny komen nog uh, verschillende vragen voor jou binnen. Ja. Zijn namelijk, uh, jij, zat, jij zei het in het nieuws dat uh, er is een website waarop je kan zien of je gegevens op het dark web staan. Ja, dat klopt. Het heeft niet zozeer te maken met alleen die Odido-hack, maar of ze überhaupt op het dark web staan. Ja, klopt. En, uh, en ja. het adres daarvan is? Dat is hefabimpoont.com. maar dan ja. nou zonder O. Dus ja, ja. p-w-n-e-d. Precies, ja. Je hebt dat even gedaan, Kai.com. Ja, ik was wel benieuwd omdat ik ook uh, klam ben bij Odido. Dus ik dacht, misschien zit ik in de eerste badge. Ja. En anders ga ik misschien mee met de volgende badges die eraan komen. Maar ik ben echt sinds uh, mei 2012, zie ik, op het dark web te vinden. Dus eigenlijk weten ze alles al van me. En dat komt onder andere door, zie ik hier. Want dat staat er dan ook bij: LinkedIn, Dropbox, Adobe. Uh, My Fitness Pal, hebben ze ook even gehad. Oh, joh. Zer, ja, dat is ja. Echt, ja, uh, Twitter in, in uh, een aantal jaar geleden, in 2021. Uh, in 18 badges ben ik al uitgestuurd. Oh, ik ben in uh, twee badges ben ik uh, uitgestuurd. Oh. onder andere ook in 2012 in uh, Dropbox. Nou, kortom, wij staan helemaal in het rood hier. En misschien jij ook wel. <laughs> Have I been pound? Pwned.com. Juist. Hé, hey, uh, jij zei net, je hebt een idee voor uh, werkend Nederland. Uh, op basis van iets dat je hier hebt gezien. Ja, dat klopt inderdaad. We zitten natuurlijk in een nieuw pand. Ja. Al een tijdje. En wat ik zo leuk vond aan het vorige pand, waren veel dingen, maar om het specifiek te maken. Daar stond altijd een schaal fruit. Aha. En dat is altijd lekker. Toch? Even, even wat, wat fruit op een dag. Als je denkt van... Goh, even een beetje bijbabbelen bij het koffieapparaat. Neem even een appeltje. Mm -hmm. Of een schil even een mandarijntje. Ja. Lekker. Hier was dat niet het geval. En dat heeft eventjes uh, geduurd. Dus ik, ik dacht een paar dagen geleden. Ik denk, weet je wat ik doe? Ik neem zelf eventjes wat mee van huis. Ik neem een banaantje mee en een ja. mandarijn. Ja. Dus ik ga hier in de keuken staan tegenover de receptioniste. En ik zeg, goh... Ik moest zo denken aan het vorige pand. He, weet je nog, dat er boven die fruitmand stond. Ik was helemaal, helemaal emotioneel over die fruitmand ineens die er stond. Ja, maar het was ook een beetje een verzamelplaats. Het was over een beetje een verzamelplaats. Soms heb je dat in zo'n bedrijf. Eén zo'n plekje waar iedereen zich omheen verzamelt. Misschien herken je dat wel. Ja, ja, ja. Dus ik zeg, nou, dat was toch hartstikke leuk. Dat was hartstikke leuk. En ik mis dat toch, een lekker fruitje op zijn tijd. Dus ik zeg, ja, ik heb het maar meegenomen van huis. Nou, de receptioniste, die kijkt me aan. En die zegt, neem je me nou in de zeik? Hoezo? Ja, ik dacht, hoezo? hoezo? Ja, dan moet je niet meer schollen met onze receptionisten. Neem je me nou in de zeik. Ze zegt, ik heb net een hele mail verstuurd. Ja, over fruit? Ja, over fruit. Ja, dit soort mails worden ook verstuurd over oh. fruit. Afijn, ah, we staan bij de ingang een beetje tegen elkaar te balken, de ene harde tegen de andere. <lacht> heb je de mail niet gekregen? Nou, waar ging het nou om? Ze zei, we hebben sinds vandaag hebben we een fruitmand. Dus er staat op, over de gehele redactievloer staan ja. verschillende fruitmanden... met daarin op elke afdeling een stuk fruit. Ze zegt, en die kun je pakken. Ja. Maar... Je moet erbij wel een praatje maken. Dat, dat is principe. Dus uh, je kunt ergens een banaantje gaan halen. Maar, stond er bij de mail... Moet je wel even een gesprekje aangaan. Ja. En niet zomaar rat een banaan wegpakken bij een afdeling. Ja, dus je gaat naar de collega's van de HR. Nou, dan pak je, je een, een banaantje. Ja, precies. Ja. Ja. En, en dan, en dan begin, een klein opdrachtje zit erbij. En, dat, ja. en dat, is, dat is dan weer zo mooi. Dat is dan typisch DPG ook natuurlijk. Om alles, om alles lekker bij elkaar te houden. Ook Met paas liggen de paasijeren overal. Met ja. klaar. zijn de spe speculaaspoppen zijn niet te tellen. En, en voor, de, voor de rest van het jaar hebben we gewoon lekker, hebben we lekker fruitje. Dus dan sta je lekker een banaantje te bellen bij Sils. Zo jongens, hoe is het met het eerste kwartaal? Gaan we het halen. Ja. Vonderdag volgende staat het weer een ander fruitje. Eet je een kiwitje bij marketing? En zeggen, nou, ja, precies. zeg maar, wat gaan we doen? Wat zetten we morgen op de posters. Wat gaan we doen, jongen? Wat gaan we doen? Nou, en, en, ja, en zo ga ik die hele redactievloer over. Even een appeltje bij Techniek. Rick, hey, moeten we niet nog even een paar hertz bijzetten vanmiddag? Wat gaan we eigenlijk doen? Zeg maar. En lekker, en lekker eten, lekker smikkelen. Dus ik vind, ja, ik vind dat wel leuk. Dus ja. Ik vind dat een aanrader voor in meerdere bedrijven. En dit werkt gewoon. En dit werkt, dit werkt super. Ja, dus eigenlijk zeggen wij, verspreid de schijf van vijf door je hele bedrijf. Ja, precies. En uh, ja. zorg dat er overal dat wat, dan wat dan vitamine doen. te halen zijn, zeg ja. maar. Peertje bij de receptionisten. <lacht> ik, heb, ik heb nog oh. een pakketje dat ik moet versturen. <lacht> Zij hebben voor mij willen doen. Ja, heerlijk. Ja. Aan leuk. de andere kant is de koffie nog steeds niet te zuipen, maar goed. <lacht> daar hoor je ons dan niet. Kun over. kun je het ook over hebben. Hè? Ja, ja daar kun je het ook, hebben. ook over hebben, inderdaad. Ja. Een handje bij de techniek, jongens. Of jullie ja. ja. van de koffie. Nou goed, goed we daar Misschien een goed voornemen voor aanstaande maandag. Verspreiden je fruit lekker door het hele bedrijf heen. Ja. Ik heb zo meteen een ideetje voor ja of nee. Op uh, vrijdag horen we jou graag ja of nee met uh, heel Nederland. Ik denk dat het uh, veel gaat losmaken. Ik vond namelijk uh, dit filmpje ja, alleen al aan het geluid hoor je dat het topic veel gaat losmaken. Ja, maar I'm allowed to put my seat back. I'm allowed to put my seat back. back. back. <laughs> nou, nah, dit wordt her, zometeen. <laughs> nou, nah, John is blue. Dit is perfect stranger.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 Ja, Alarmschrijf deze week. Zoe Levi bij Q-Music. Sluit me in je armen. Vanmiddag, 10 voor 4, wordt de nieuwe alarmschrijf bekendgemaakt in de Nederlandse top 40. Jammer eigenlijk. Ja. Een wonderschoon liedje. Ja, we blijven dit draaien. Prachtig. En veel ook. Hey, ik uh, zat afgelopen weekend uh, terug in het uh, vliegtuig vanuit uh, Milaan. Ja. En Dat vlugje dat gaat zo snel. Dat duurt gevoelsmatig echt vijf kwartier... Dat vliegtuig dat komt niet eens tot zijn volledige hoogte. Nee, nee dus die stijgt niet zo op. Nee, de motoren worden niet echt warm, volgens mij. Uh, je krijgt wel koffie van de stewardess... maar die blijft naast je staan om je plastic bekertje meteen weer aan te nemen. Ja, je altijd het naar achter. Ik heb nog nooit zo snel een boterham met kaas opgegeten. Het is alsof je een videoband doorspoelt en je staat er op de grond. Ja, en dan zit er iemand voor je... die doet drie minuten na vertrek... De stoel naar achter. Kijk, en ik sta hier een beetje dubbel in. Want je hebt de service, je stoel kan naar achter. Maar kom op jongens. We zijn ja, vijf kwartier onderweg. Die mensen die installeren zich alsof ze naar Nieuw-Zeeland gaan vliegen. Helemaal royaal zitten. En ik vind daar toch wat van. Want hmm. ik denk, joh, je zit eigenlijk gewoon in, in, een, in een bus ja, op de lucht. Ja, precies, ja. <laughs> ja, ja. Het is niet alsof we hier helemaal zeg maar, samen een etmaal gaan beleven, weet je wel. Dus waarom, waarom zoek je die ruimte? Ik snap dat gewoon niet zo goed. En dus stoor ik mij aan, Want op een gegeven moment zit ik klem. Ja, dan kan ik als een soort van estafette de persoon achter me... ook hetzelfde probleem geven. Door te zeggen, ja, daar ga ik ook achterover. Maar ik weet net hoe vervelend ik het zelf vond. Ja. Dus ja, dan, dan voel ik me bezwaard om dat te doen, weet je wel. Dus wat vinden we hiervan? Ja, dat vind ik een hele goede... Danny, jouw vriendin is stewardess, toch? Ja, die maakt dit ook geregeld meegedoe hierover. Ja? Ja, dat mensen er toch niet uitkomen, geïrriteerd raken. Letterlijk door wat Mattie zegt. Dat mensen na drie minuten op die stoel naar achter. Maar ja, het is natuurlijk wel zo, als iedereen het doet... Dan heeft niemand er last van, toch? Ja, maar zo kan ik alles slaan. Ja, Als iedereen het doet, hebben we nooit meer een probleem met iets. Dat vraagt nogal wat. Ik ja. zou het wel willen zien dat ze van voor het vliegtuig beginnen. dat er zo'n dominoreeks naar achteren gaat. Prrrr, dat er een van de staart afvalt aan de achterkant. Ja, ja. nee, maar ja. Hoe ja, kijk jij er tegenaan dan? Want ik, ik denk, ik zit me zit op te winnen over niks. Nou, ik, ik vind het wel lekker om even te gaan liggen, ja. Nou, ik heb het hele jaar gewerkt. Mag ik? Als ik in zo'n vliegtuig, zo vliegtuig zit. Er zalen hartstikke veel centjes voor. Het is niet goedkoop dat vliegen. Zeker niet als je ver weg gaat. Mag, mag ik even lekker liggen? Ik ja. hou sowieso al niet heel erg van vliegen. Mag dan alsjeblieft een beetje comfortabel zijn. Maar ik geloof wel, want er zijn verschillende standen... die ja. gaan liggen, toch? Mm -hmm. dus, dat, dus dat heb je ook. Want ik had wel laatst, moet ik, zeggen, moet ik eerlijk zeggen... ik had laatst iemand voor me, die ging liggen. Nou, die lag echt op een bed... Die lag, die lag op mijn schoot. dan heb ik aan het einde van de vlucht, heb ik verstandskiezen nog getrokken. <lacht> dan, daar, daar trek ik wel de streep. Trek ik de streep. Even kijken, een appje van een uh, storm. Je stoel naar achteren doen in het vliegtuig. Ja, weet je, ik denk dat zelf die mensen hebben allemaal dezelfde optie hebben als ik. Hè? Dus waarom zou je die gebruiken? En als ze er last van hebben, ja, dan zeg je hem zelf ook maar naar achteren. Ja, toch? Je hebt verdomme betaald voor dat ding en voor die functie. Gebruiken. Okay. Ja, dit kan wel eens wat worden. Dit is een leuke voor ja nee, denk ik. Ja of nee met heel Nederland. Je vliegtuigstoel naar achter zetten. Laat het even weten wie de Q-music-app. Ik heb ook nog even gekeken. Misschien was het Femke Kok. Was ze moe, had ik heb het begrepen, weet je wel. Maar nee, hoor. Het was gewoon een toeschouwer. Nou, wat. Hier is Shakira. During a soldier, choosing your battle.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 Africa, listen to your dad. This is our motto. Your time to shine. For Africa Nederland trekt zijn of haar boxhandschoenen aan. Zometeen ja of nee met heel Nederland over je vliegtuigstoel naar achter zetten. En Danny, wat horen we in het nieuws? Ja, liggen je gegevens op straat naar nou, die grote hek bij Odido? Dat kan je nu zelf checken. Dit is de Ziggodoom nu. Maar in november klinkt het zo. Present. Hoi, ik ben Pommelien Thijs. Pommelien Thijs. Luister dit weekend en sta op zaterdag 7 november... Nee, helemaal vooraan. Tickets vind je dit weekend alleen bij Q-Music. Ik hoop jullie daar te zien. Echt aan de slag met je ambitie? Kies uit 400 thuisstudies van Laudius.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 Are you drinking my mullet milk protein? Uh. Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullet milk protein. The Moe You Can't Resist. Wij zijn open. Open over gokken. Open over de verleidingen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 Biscuits, daten met ondernemers. Ook lekker voordelig, vers gebakken vezelrijk vol korenbrood. 6,69 per stuk. En maatjes met uitjes, 4 stuks voor met 2,99. Die moet ik hebben. Ja, voordat je achter het net vist. Hands van Al die kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij... Karel Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat.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 Nu bij Dirk. Lassie. Alle varianten voor maar 99 cent. Mmm, dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar Kippie. Zaterdag 5 september. Strand van Scheveningen. Het grootste zomerfeest van Nederland. Live on the beach. Met bankzitters. Fleming, Bente. Agda en de Munich. Kraantje Pappie. Amsterdam. En...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 Twee files met een vertraging van 10 minuten of langer. De A4 naar Den Haag tussen Benelux en Bernis. 10 minuten vertraging. En de A16 naar Rotterdam tussen Schravendeel en Dordrecht Centrum. Daar een kwartier vertraging. Het is vanochtend droog met een klein zonnetje. Vanmiddag is er meer bewolking. Kan het ook gaan regenen. Voor 12 tot 17 graden. Danny Vos heeft het laatste nieuws. Ja, goedemorgen. Liggen je persoonsgegevens op straat... na de grote hack bij Odido? Dat kan je nu zelf checken. RTL Nieuws schrijft over een website... waar je kan zien of je gegevens online zijn gezet. Die website heet HaveIBeenPwned.com en dan poont zonder O. Ja, zolang Odido die hackers niet betaalt... blijven zij de komende dagen gegevens online zetten. En echt net wordt bekend dat dat vanochtend... voor de tweede keer is gebeurd, meldt oh. de NOS. Het gaat om namen, adressen, bankrekeningnummers... en ook aantekeningen die zijn gemaakt. En bij sommige mensen gaat het ook om het burgerservice-nummer. Ja, het gevaar is dan vooral dat uh, kwaadwillende zeg maar, deze gegevens gebruiken... om je vervolgens weer in een nieuwe val te lokken. Ja, het, het is zo oppassen dat je niet... Uh, of je wordt opgebeld of je krijgt een uh, sms'je... Uh, met een link waar je dan op zou moeten klikken. Uh, advies is echt, wees daar heel voorzichtig mee de komende tijd. Ja, nog voorzichtiger dan anders eigenlijk. Ja. Ja. In Deurne in Brabant zijn drie mensen opgepakt. Na een overval in een huis gebeurde vannacht. Die overvallers namen geld en ook sieraden mee. Ook uh, sloegen ze de bewoner. Uiteindelijk zijn ze klemgereden door de politie. Ze zitten nog vast. En Defensie wil dat er de komende jaren... honderden nieuwe panzervoertuigen worden gebouwd... in ons eigen land, schrijft de Telegraaf. Het gaat dan om multifunctionele voertuigen... met van die uh, rupsbanden. Ja, ze moeten hier worden gebouwd... omdat er bij buitenlandse fabrieken lange wachttijden... en ook hoge prijzen zijn... Dan is er groot filmnieuws uit Hollywood. Netflix neemt filmstudio Warner Bros. toch niet over. De streamingdienst trekt zich terug. Het bot van concurrent Paramount was namelijk veel hoger. Zij willen 111 miljard dollar betalen voor Warner Bros. Nou, dat vindt de Netflix net iets te gortig. Er was sowieso al veel kritiek op die mogelijke overname van Netflix. Mensen waren vooral bang dat de films van Warner... niet meer in de bioscoop te zien zouden. Zijn maar alleen nog maar op Netflix. Ik, ik heb hier totaal geen gevoel meer bij. Nee, nee. Omdat het zo'n hoog bedrag is. 111 miljard dollar. Ja, dit ik, ik, ik, ik, ik, gaat me de petten boven. Ja, dit zijn bedragen... Ja, nee, wat je zegt. Je gevoel is hierbij volledig uitgeschakeld. Ja. Ik zie een bedrag staan waarvan ik denk, ja, het valt wel. Ja, en dat heb ik al lager dan 111 dan miljard, hoor. Dat, dat ik er niet kan, ja. kan bij ben. Ik weet niet waar jij zit qua gevoel. Ja, ik was bij 100 miljard, ben ik wel afgehaakt. Ja, en over Netflix gesproken. Het is langzaamaan warm worden voor fans van de Formule 1. Nog een week, dan begint het nieuwe race-seizoen. Dus de GP van Australië in Melbourne. Nou, voor wie echt niet kan wachten, het nieuwe seizoen van de Formule 1-serie Drive to Survive komt vandaag online. Het gaat allemaal over de wereld van Formule 1. Je volgt coureurs en teams tijdens het afgelopen raceseizoen. Zo is de titelstrijd tussen Max Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri helemaal van dichtbij te zien. Even een heel klein stukje. Max is like that bad guy in that horror movie. He keeps coming back. Verstappen wint. Norris wins. Piastri wins. Ja, en Norris werd natuurlijk uiteindelijk wereldkampioen. Je gaat weer. Daar zou je wel een spoiler alert voor kunnen geven. Voor mensen die nog moeten kijken. dat, uh, no dan, dat, dat Norris wereldkampioen. Ja, ja je bedoelt, je, je biedt de ja, is... serie aan en vervolgens zeg je al wat er in de laatste aflevering gebeurt. Zeg het nog een keer. Ja, zeg het, het nog een, een keer. Er zijn toch heel veel mensen die moeten dit nog kijken. Uh, die hebben dat seizoen nou, nog niet gezien. En dit hoeven we dan niet meer te zien. <laughs> <laughs> Ik heb alles opgenomen. <laughs> ja. Norris wordt wereldkampioen. Jemig man. had een dream. I was standing on a star And I realized how beautiful Center in my world, our souls are connected, intentions reflected, the land. Between you and me From way out here It's easier to see Sounds better with you. Loving you is the right Take your music and go your own way. Ja, nee, ja, nee. Heel Nederland speelt mee. We zeggen ja of nee in 3, 2, 1. J, A, N, E, E. Afgelopen weekend zat ik in het vliegtuig terug vanuit Milaan naar Amsterdam. Ja, en dan drie minuten na het tekenhof... komt die stoel voor mij naar achter. Ja. En nou ja, nu heb ik daar een soort van begrip voor. Maar ik denk ook van ja, jongens, nogmaals... we gaan hier geen etmaal samen doorbrengen. Het is niet alsof we een dag en een nacht gaan meemaken. Nee. Je zit eigenlijk gewoon in een bus door de lucht. Stel je niet zo aan. Je kan echt wel even rechtop blijven zitten. Ja, weet je wat ook irritant is? Als je filmpjes zit te kijken... dan komt iemand helemaal pontificaan naar achter. Ja. Dat je door je wimpers heen die filmpjes... <lacht> daaronder ziet. Dat is ook ja. heel irritant. Oké, okay. je vliegtuigstoel naar achter zetten. Uh, goedemorgen, Bianca. Goedemorgen. Nou, daar ga je. Nee. Nee, en waarom zeg nee. je nee? Nee, en ik nee met drie uitroeptekens. Zo, nou, bijna oké, het oké, oké. Bianca <laughs> ja, haalt ik ben uit. Het, ik ben het zo met jou eens. Ja? Fijn. Ja, echt, maar ook echt precies, helemaal letterlijk wat je zegt. Aan de ene kant heb je ook wel begrip voor dat iedereen dat doet... maar je hebt echt al heel weinig ruimte. Mm -hmm. En dan wordt het nog veel krapper. Ja. En jij kan ook wel naar achteren gaan... en dan ga je dus diegene achter jou weer daarmee belasten. Ja, ja maar wil jij je net zeggen, Bianca... je kunt toch zelf ook eventjes gaan liggen? Dat is toch ook lekker? Ja, maar dan zet dan al die stoelen gewoon allemaal standaard naar achteren. Oh, standaard zou jij wel oh, maken? Is oh, dat is ook, ook nog wel ja, een ja, idee. Is, ja. Maar goed, nou zei mijn man vanmorgen... dat is ook de oplossing niet, want die oh. is uh, bijna twee meter. Uh, ik weet niet hoe lang jij bent, maar die lijkt me ook wel iets lang, hè? En, en 89. 189. Oké, okay, ja, want die zetten ze dus altijd met zijn knieën al tegen die stoel aan. En als je dan de voorste komt naar achteren... dan ga je dus ook echt helemaal met je knieën in de Oh, jouw jou man komt gewoon 20 centimeter kortere vliegtuig uit, zeg maar. Ja, ja, zonder knieën, zeg maar. Ja. Dus die zijn dat... Dat is een oplossing ook niet. Nee, dus nee. nou, blijf gewoon lekker ja. Dus jullie, jullie zijn er thuis nog niet uit, hoor ik. Dit gaat het weekend nog even door, begrijp ik. Ja, ja, ja. Wij schrijven een nee op voor uh, Bianca. Hallo Sven. Hallo, oh, goedemorgen. Nou, je vliegtuigstoel maar achter zetten. 3, 2, 1. Ja, zeker weten. Ja, en waarom, Sven? Nou, ten eerste vind ik, ja, die stoelen die kunnen. Dus daar moet je er gebruik van maken. <laughs> ik bedoel, ja, wie heeft die stoel uitgevonden? Ja, die heeft toch wel over nagedacht van ze moeten naar achter. Ja. Aan de andere kant ben ik het wel met Bianca eens. Ja, dan, uh, ze, ze kunnen ze ook natuurlijk uh, standaard lekker meer naar achter zetten. Maar uh, ja, nee, ik doe het eigenlijk al meteen. Als het uh, lampje uit is, uh, even kijken of mijn buurman achter me... geen eten of drinken op zijn plankje heeft. En heel rustig naar achter. En het liefst dat ze die merken. Maar Sven, het is niet... <laughs> <laughs> <laughs> het, het is niet omdat... Iets, iets kan dat het, het moet doen. Ik bedoel, jouw auto kan uh, staat op de teller ook 230. Dan hoef je geen 230 meter gaan rijden, toch? Ja, nee, ik snap het. Ik snap het. Dan heb je wel een heel ver uh, punt. Dank maar goed, ja, net, net als Matty. Matty ben ik ook al vrij, uh, vrij lang. Ja. En uh, ja, goed. Mijn vriendin ligt een half op schoot. Ik vind het al lekker, hoor. Oh, oh ja, je vriendin ligt een half op schoot. Ik ja. moet eerlijk zeggen, Sven, dat je het zo sneaky doet... zonder dat je het door hebt. Dat is nog nooit gelukt. Dat weet ik gewoon. Dat, dat <lacht> nee. is gewoon voor de persoon achter jou nog nooit gelukt Sven. Die persoon achter jou heeft het altijd doorgaat. Dat is het enige wat ik wil meegeven. <lacht> ik Fijne nee, dag, okay, jongen. Goed. <lacht> Dave, goedemorgen. Goedemorgen. Je vliegtuig stonden achter zetten. 3, 2, 1. Nee, zeker niet. Zeker niet zelfs? En waarom zeker, zeker niet? Ja, je zit al als een stel koeien... ...zit je daar samen gedrukt in zo'n zo vliegtuig. Uh, ik zou denken van uh, blijf lekker rechtop zitten, voordat eventjes dat je erin zit, yeah. uh, pas je even aan en blijf lekker rechtop zitten. Yeah. En, als je, uh, en als je wel wil, uh, als je uit wil liggen, of uh, ga lekker in de kofferruimte zitten, of bestel een business, of bestel een business class. Sorry. Of bestel een business class. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, ja. En, en ook echt lange vluchten dan, Dave. Lange vluchten zit je meestal wel iets ruimer. Als je bijvoorbeeld in de Dominicaanse Republiek geweest... dan heb je iets meer beenruimte. Ik ben ook lang. Ja. Dus je zit het gelijk met je knieën tegen de, tegen de stoel voor je. Ja. En als je. Dan heb je iets meer. Dan denk ik van ja, oké, okay, dan, dan kan het iets, maar niet heel ver. Nee. En gewoon business class bestellen, jongens. Oh, het is duurder, maar dan heb je gewoon de ruimte. Ja, de ja. oplossing vind je gewoon in je browser. Dus één klik. Zo is Eén het. Klik. Uh, Luc, wat komt er nog meer binnen? Eelco, die stuurt dus een appje. Het is juist de standaard om de stoel naar achter. Te hebben. Alleen tijdens take-off moet hij even naar voren. Dan ja, Dat jij dan blijft zitten in, in, in de stand-by, oh. zoals hij staat, dat is eigenlijk pas A. Zo. Je verziet het comfort van anderen. Mm -hmm. En Geraldine zegt ja, je doet dat niet om te pesten, maar om te ontspannen. Op kortere vluchten kan het niet. Bij lange vluchten is het mogelijk. Je moet er toch niet aan denken om op een vlucht van tien uur rechtop te blijven zitten, omdat je buur achter je het vervelend vindt. Ah. Uh, Jeroen. Goedemorgen. Nou, je bent de laatste. Je vliegtuigstoel naar achter zetten. Nee. <laughs> en, waarom, en waarom nee, Jeroen? Ja, je, je blijft gewoon lekker met je van van dat knopje af. Je, je zit wel in een bus, een Airbus... Maar de, de, ik ben zelf touringcash-chauffeur geweest. Ik kleurde altijd extra ringetjes tussen die gas Dan konden die stoelen gewoon lekker niet naar achteren. <lacht> <Of volg ik. lacht> <lacht> en met mijn 1,73 meter heb ik een hele simpele oplossing. Ik zet mijn knieën al tegen de rugleuning van die stoel voor me aan. Dat die gewoon niet naar achteren kan komen. Zo! Want dan, zo. dan word ik echt zo Terro hoor. Op het moment dat <lacht> je, En heb <lacht> je. Jeroen, als je, als je aan het vliegen bent, heb je dan ook deze staat van emotie? Want dan kan het wel schrimmer worden in het vliegtuig. <lacht> nee, nee, nee, nee, nee. Dan probeer ik altijd. Door heel relaxed over te komen... ...en krijg je hem toch door mijn knie en aardjes gedouwd... ...dan ga ik zeven keer pissen... ...en dan, dan ga ik opstaan. ...en op het moment dat hou ik even je rugleunig... ...hoor het was in de schip in de Oké, je wil Jeroen in, in ieder geval niet nee. achter je uh, Jeroen, dankjewel. Wat zegt Nederland, uh, Luc? 75% van Nederland zegt nee. We wensen u een fijne vlucht. Ja of nee in 3 2 1 j ...J-A-N-E-E I could be the twist, the want to make you stop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 Full of Stars. Vrijdagochtend, Kai op de plek van Marieke. Kai, we zijn de afgelopen weken druk geweest met het thema Happy Wife, Happy Life. Wat, ja. doe, je, wat doe je om dit voor elkaar te krijgen? Happy Wife, Happy Life. Er zijn uh, verschillende voorbeelden van uh, mannelijk Nederland. Die hebben daar de revue gepasseerd. Uh, mag ik jou ook uitnodigen om uh, ja, wat jij doet te delen? Want jij zit ook in een uh, gelukkige relatie. Ja, zover hey, ik weet. Absoluut. Uh, ongelooflijk leuke vrouw heb je. Um, dus wat doe jij? Wil ik graag uh, straks na acht uur horen. Dat is goed. Ding is namelijk we hebben het namelijk aan jouw vrouw gevraagd. Oh. Dus uh, <lacht> ja, hopen dat je hetzelfde zegt, dat hetzelfde antwoord. Dat je hetzelfde antwoord. Hebt. Je hetzelfde antwoord hebt. Dus ik heb namelijk ook haar antwoord heb ik hier klaar staan. Want anders moeten wij uit elkaar. Ja. <lacht> dus dan wordt het dan ook om vijf over acht meteen. meteen ja. Meteen ja, dat, oh, bent, wordt wordt, dat wordt heel onhandig met twee kinderen. Ja, ja het precies. maar ja, goed Zou, Denk je even goed over na? Ja. Ik hoop Gaat dat je die om vijf over acht hetzelfde zeggen hey Dominier Ik ben alvast druk bezig met het voorbereiden van het toffe. Hé, hey, wacht even hoor. Hé, hey, nou, ja, kom binnen. Uh, wat ik dus wilde zeggen, ik ben alvast bezig met het... Oh. heel leuk. Kom maar in. Nee, wat ik zei, ik... Ja, hallo...